Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 41, opgenomen op 2 juli 2012. Buongiorno. Buongiorno, come stai? <laughs> Elke keer weet je weer dat ik niet weet wat ik daar moet zeggen. Ik vind dat zo grappig. Ja, sorry. Ik wou, ik wou, eigenlijk, ik, uh, ik wou eigenlijk jou af te door te vragen of je het nog wel leuk vindt om in Italiaans te kletsen. Sinds gister? Ja. Liever dan in het Nederlands. Die vernederd zijn door de Spanjaarden. Ja, vernederd. Natuurlijk draaien ze het hier gelijk om, hè? want dan is het van, ah, we zijn zo ver gekomen, het was fantastisch EK. Is ook zo. Dus uh, toch een klein beetje positiviteit hier. Maar goed, uh, alle vlaggen zijn weg. Uh, ik heb geen mensen putterend buiten gehoord vannacht. Dus, ja, <laughs> jammer. jammer. Ja, nee, erg, ik was, uh, ik was ook voor Balatelli hoor, en Pilo. <laughs> Pilo ben ik wel voor Balatelli, vind ik zo'n. De rabber is dat. Oh. Ja, lachen. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, uh, uh, jammer, ik vond de halve finale leuker om te kijken, eerlijk gezegd. Ja, precies. Ik nee, moet eerlijk zeggen dat ik het maar uh, half gevolgd heb, de finale. Want na een paar twintig uh, minuten had ik het wel uh, gezien eigenlijk. Toen het 7-0 was, heb je opgegeven. <laughs> ja, zoiets. Nee, het okay. is niet, uh, niet een van de, de meest uh, grote spannende toernooien die ik tot nu toe gezien heb. Oké, okay. nou ja, om het maar over een van de meest grote spannende aankondigingen te hebben dan. Uh, Google, uh, die was uh, natuurlijk nadat wij de podcast vorige week hebben gedaan, uh, dachten ze van ja goed, uh, we moeten die jongens ook wat doen geven volgende week. Precies. Dus, uh, uh, dus die zijn met een hele zoi hele, aankondiging ingekomen op IO. Um, ja, God, ik weet dat jij dit het beste gevolgd hebt. Of in ieder geval, ik denk dat we ongeveer wel hetzelfde weten ondertussen. Maar ja, uh, yeah. tel me meer. Ja, nou ja, voor ons uh, interessant. Ze konden gedaan natuurlijk een hele hoop aan. Uh, mooie, uh, zowel qua software als qua hardware, een aantal leuke dingen. Uh, wat voor ons interessant is, en ons dan praat ik over de hele wereld, want we komen er nog op uh, of het allemaal in Nederland beschikbaar is, maar een Nexus 7-tablet, gemaakt door Asus, die hebben we natuurlijk al honderden keren voorbij zien komen, uh, in geruchten en dergelijke. En eigenlijk komen al die geruchten wel een beetje uit. Uh, Nexus 7-tablet, dus een 7-inch-tablet, met onder meer een IPS-display, 1280-800-resolutie, Terra 3 uh, quad-core processor van NVIDIA, een 12-core uh, GPU van NVIDIA, 8 gigabyte, 16 GB opslaggeheugen, uh, webcam aan de voorzijde, 1 GB geheugen en uh, Android Beam middels NFC. Dat is eigenlijk een beetje het belangrijkste, terwijl hierboven boven bij de buren iets over de grond rolt. Um, en Android 4.1 Jelly Bean. Dat heeft Google aangekondigd en dat is de opvolger van Ice Cream Sandwich. Met een aantal verbeteringen en een aantal nieuwe, uh, nieuwe features, om het zo te zeggen. Uh, waarvan de belangrijkste naar mijn idee uh, Google Now is. Google Now, dat is eigenlijk de een, een, uh, big brother die over je schouder meekijkt. Die eigenlijk alles onthoudt wat je doet op je, op je tablet of smartphone. En daar zijn... Uh, zijn tips en zijn uh, aanwijzingen... Uh, mee afstemt op jouw gedrag. Dus bijvoorbeeld wanneer je vertrekt het vliegtuig waar je naartoe moet. Uh, wat is de beste route die je kunt lopen om zo snel mogelijk naar het station te gaan? Door te kijken naar je afspraken, door te kijken wanneer je waar moet zijn... door te kijken of je te voet bent of je met je auto bent. Um, wat zijn de, de, de sportscores, de uitslagen? Door te kijken wat is je favoriete club, want dat weet hij dan inmiddels... want daar heb je vaker naar gezocht waarschijnlijk... Um, zo gaat dat Google nou een beetje werken met, met een aantal widgets. En dat vond ik wel een van de meest spannende um, nieuwigheden in Android 4.1 Jellybean. Uh, voor okay. rest, en voor de rest uh, zijn het een beetje de, de, de normale upgrades van hoe kunnen we Android beter en, en sneller maken. Volgens mij noemde Google het Project Butter uh, of... Maar nog iets. <laughs> ja, dat vind ik de meest interessante. Dat is inderdaad, maar dat is niet echt een nieuwe feature. Dat is, dat is echt de verbetering. En dat is de snelheid en de, de, de, de soepelheid van het bestuurssysteem. Dat is volgens Google echt flink verbeterd. Want wat, wat jij en, en ik uh, wel vaker als klachten hebben gehad over ice cream sandwiches. Dat het allemaal nog niet bug-vrij -vrij is. Dat het allemaal nog wat stottert. Dat het gewoon allemaal niet zo soepel is dat het zou kunnen zijn. En dat zegt Google, dat hebben we nou echt aangepakt. Uh, dus het moet echt allemaal een stuk sneller en vloeiender zijn. Uh, vooral ook animaties binnen de interface zelf, maar ook het opstarten van applicaties. Dus daar zijn hoge verwachtingen van. En de eerste ervaring met de Nexus 7 tablet gaven dat al aan. Van oké, okay, het is echt een stuk sneller. Dus wellicht dat Android 4.1 nou echt die, uh, dat uh, besturingssysteem is wat we graag zouden zien van Android. Ik vind de notificaties die aangepast zijn. Uh, er zijn ja. ook notificatieaanpassingen doorgevoerd uh, waardoor je wat meer met die notificatie kan, zeg maar. Dat, dat vind ik ook wel erg interessant. Uh, eigenlijk veel interessanter dan die overtreffende trap van personalisatie. Persoonlijk vind ik het allemaal een beetje scary elke keer, dat soort, uh, dat soort, dat soort ongein Ja, ik weet niet uh, of, ik het, of ik het aan zou zetten. Ik vind dat ook... Uh, Want je, je kan wel zeggen, Google Now is natuurlijk een lokaal uh, dingetje op je, op je tablet of smartphone. <coughs> maar al die informatie gaat natuurlijk naar Google en die weet, die weet al veel van je, maar die weet dan nog meer van je. Ja, goed, nou ja goed dat heeft zijn eigen problemen inderdaad. Maar dat, uh, God, dat is misschien een keer voer voor een andere keer. Maar desalniettemin, het, het zag geinig uit. En het had een soort Siri-achtige overeenkomsten, overeenkomsten. En nou, op zich, uh, best, best interessant. Maar uh, Project Butter, dat lijkt me erg tof. Uh, de, de, de notificaties, de widgets die zich weer wat uh, extra op je smaak aanpassen. En dat soort dingen, dat is allemaal wel tof. Maar wat misschien... Uh, uh, in het algemeen het meest interessante is. Is dat ze ook hebben verteld dat ze vanaf nu drie maanden van tevoren een uh, platform development kit uit gaan brengen. In plaats van een uh, developer kit of whatever. Mm -hmm. Een SDK. Een software developer kit. En dat zou er hopelijk in kunnen resulteren dat we snellere updates kunnen verwachten van, uh, van, van Android software. Of van oh, je bedoelt voor fabrikanten, voor de OEM's? Ja, exact. Ja, ja. Die krijgen drie ja. maanden van tevoren nu een, een, een soort versie te zien, waarschijnlijk. Ja, precies. Uh, hoe dat zich allemaal uh, ja, gaat ontwikkelen. Ja, die mogen daar, op schieten. Nog... Die mogen daar zeg maar op schieten. Dus die werken daar tegelijkertijd met Google mee. Waardoor het volgens Google uh, ten eerste eerder bugvrij is. Uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, bugvrij. Bugvrij is. En ten tweede inderdaad sneller uitgerold kan worden. En dat is inderdaad een mooie ontwikkeling als het zo loopt, als ze als het zeggen. Ja, dat valt natuurlijk nog maar te bezien. Ja. Want laten we wel wezen. Uh, drie maanden wachten op een, uh, een Android-update uh, is helemaal niks. Uh, Samsung heeft nog steeds uh, zijn tablets niet geüpdate naar 4.0 en dat is al acht maanden. Mm -hmm. Dus ik wil niet zeggen dat die drie maanden alle problemen op gaat lossen. Maar aan de andere kant, om daar altijd maar over te klagen, is het ook leuk om te zien dat er in ieder geval wat geprobeerd wordt. Precies. En het is natuurlijk wel opvallend natuurlijk, al dat soort dingen dat... Uh, uh, dat daar nu eindelijk iets meer aandacht <kwijnt> aan gegeven wordt. Uh, project Butter bijvoorbeeld komt ook niet uit de lucht vallen. Nee. Want laten we wel wezen. Vorig jaar zei uh, Google natuurlijk ook dat het sneller dan ooit was. En supersnel. En zo snel als je maar mag verwachten. Dus dat soort dingen vallen wel weer te bezien. Hè, want we hebben alle twee nog geen Nexus 7 in onze handen gehad. Mm -hmm. uh, en het is natuurlijk een, uh, een beetje mijn stokpaardje. Android is altijd een beetje het OS van de eeuwige belofte. Hè? Van deze versie is beter. En na drie maanden is de volgende versie opeens beter. Want uh, het valt altijd wat tegen. Maar dat valt te bezien. Maar eventjes op die over die... Want dan hebben we 4.1 gehad, denk ik, zeg maar. Jellybean. Uh, dan kunnen we beginnen met de geruchten tikken over Keyline Pine. Pies. Maar, maar, maar, maar. Die Nexus 7, daar wil ik toch uh, wat, wat meer over, over horen. Want... Um, ik denk dat het met één klap de meest interessante Android tablet is Absoluut. geworden die, die, je, die je kan kopen. tussen um, je en... kunt kopen. Ja. Want het dat... is natuurlijk niet, niet in Nederland voorlopig nog. Ja, ik had gehoord augustus of zo, zei jij? Ja, dat in Italië zeggen inderdaad een aantal websites van hij komt uh, naar Europa... en dan zou het inderdaad eind augustus, begin september zijn... Maar hou er dan wel rekening mee, uh, als je dat er eentje zou gaan kopen, dat is dan niet via Google zelf, uh, waar die in Amerika, Australië, Canada en dergelijke wel door Google aangeboden wordt, waardoor die dus een stuk duurder is. En daarnaast, uh, dat je niet die, die, die complete Play Store integratie hebt die. Die ze zo, uh, uh, waar ze zich zo op focussen. Dus met die magazines die je kunt, waar je kunt op ab abonneren, een beetje zoals Apple dus... Uh, waar je films kunt downloaden, tv-series kunt, uh, kunt bekijken. Dat hebben we in Nederland nog allemaal niet. Dus je zit nog wel aan die basis Play Store functionaliteit van applicaties eigenlijk. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, ik denk dat je daar de meest interessante uh, insteek <tus> van, uh, van Google beschrijft. Het is, uh, en, en ook eigenlijk de beperkende factor waarom hij dus nog niet bij ons is... Um, M, of, uh, Google die volgt hiermee heel erg het Amazon model. Ja. En gewoon even als side note, het is donders interessant om te beseffen dat ze dus nu tegen hun eigen uh, vork concurreren. Hè? Dat Amazon derg een dergelijk succes heeft behaald, met een Android versie waar Google niet in genoemd wordt. Ja. En dat ze toch hebben gekozen voor oké, okay, dan moeten we daar wel tegen concurreren, want dat vreet onze markt op. Dat is gewoon interessant om te weten. Maar naast dat ze 7 inch en, en, en een goedkope. Uh, Prijspunt hebben, hebben gekopieerd. Of gekopieerd, dat is dan. Nu krijgen we dan zo'n patente discussie. Dat wil ik helemaal niet, want zo bedoel ik dat niet. Maar nu ze dat overnemen, zeg maar. Uh, zie je ook dat de Play Store eenzelfde rol krijgt als het Amazon-ecosysteem. En uh, ook het subsidiëren van het, van het apparaat is overgenomen van Amazon. Want Google zegt: ja. van wij verdienen niks op, op, op dit ding. En we geven je er zelfs nog eens een keer 25 dollar uh, Play Store credits bij. Ja. En uh, dat is dus het subsidiemodel. Hè? Dus, uh, net zoals dat je mobieltjes met een, uh, met een subsidie van je provider krijgt... omdat je toch meer belt dan je denkt van tevoren... is, is het hier de bedoeling dat je uh, meer apps, meer, dingen, uh, meer boeken, meer films... en dat soort dingen gaat kopen, huren, gebruiken. Uh, wat in principe natuurlijk uh, als een, een, een positief punt gezien kan worden... Uh, mocht het succes hebben dat de Android-developers... ...wat meer gaan verkopen, zeg maar. Hè? Mm -hmm. Dus uh, dat, dat wat, wat gaat floreren, dat ecosysteem. Dus dat is erg interessant. Um, ja, god. Uh, ik denk dat het geen uh, iPad-competitor is... ...en dat het ook nee, helemaal nee. niet wil zijn. En dat lijkt me heel positief. Nee, dat heb ik uh, van het weekend ook uh, in een kort stukje opgeschreven. Dat, dat Google nou uh, ook inziet van... ...oké, okay, dat, dat, dat low-slice-middensegment van de tabletmarkt, dat ...daar ligt nog heel veel ruimte... daar. Daar kunnen we heel veel pakken en, en 80% van de consumenten zoekt ook een tablet in dat segment. En als ze meer willen betalen, dan gaan ze toch vaak voor een iPad. Daar kom je bijna niet meer onderuit. En het is heel, hard, heel moeilijk om daar tegen, tegen in te vechten. Ook omdat de mensen die voor Apple gaan zo lastig uit dat ecosysteem te krijgen zijn. Net zoals je, als je uh, fanatiek Android fan bent en heel veel Android apps gekocht hebt, ga je ook niet zomaar overschakelen naar Apple. Dus ze, ze maken meer kans om in dat midden- slechts loos segment uh, te gaan beginnen. En dan mensen te gaan binden aan Android. En dan op een gegeven moment wellicht duurdere en geavanceerdere apparaten te lanceren. Dat is de juiste weg naar mijn idee. En die gaan ze inslaan. Ja. ja, want daar heb je ook een stukje over geschreven: hè? over dat je verwacht dat er een ander formaat kan. <coughs> ja, en jij wist naartoe? dat al. <laughs> ja, ik stuur die jou meteen een chat. Ik zeg, hé hey, uh, vriend, uh, het hele feit dat ze dat ding Nexus 7 hebben genoemd, wijst er wat mij betreft op dat er Nexus uh, 5 uh, volgende keer de, de mobiel is en Nexus 10 is een uh, andere vorm, weet je wel, ja, een uh, grotere ja. tablet. In ieder geval, dat uh, lijkt mij niet heel erg uh, onwaarschijnlijk, zeg maar. Mm -hmm. um, en dan is natuurlijk de vraag, hoe gaan ze dat met hun tweede 7-inch tablet doen? Uh, gaan ze ook daar bijvoorbeeld uh, een iemand anders na tussen aanhalingstekens? En is de volgende Nexus 7 ook de Nexus 7? Of is dat de Nexus 7.2? Uh, eh, ik bedoel. Ja, ja, hoe, gaan ze, uh, hoe, hoe gaan ze dat doen? Of gaan ze. Dit is de <coughs> nieuwe Nexus 7. Maar voordat Google dus met een, met een opvolger komt van eigen tablet, uh, Hoe zie jij andere fabrikanten daarop inspringen met wat Google nou doet? Andere Android fabrikanten? Want je hebt nou bijvoorbeeld een. Uh, uh, wat, wat, wat kan ik zeggen? Icon ook niet heb A510. Die is dan 10 inch, oké, okay, in plaats van 7 inch. Maar die kost wel uh, 250 dollar meer en biedt eigenlijk niet eens iets. De rest? Ja, eens. ik denk dat er gewoon uh, sinds de vorige week gewoon geen één Kindle Fire meer gaat verkocht worden. Totdat er een nieuwe versie van de Kindle Fire is. Mm -hmm. En als je kijkt naar de andere Android fabrikanten. Um, denk ik dat Google een heel groot deel van hun toch al kleine markt opvreedt. Ja. Ja, want die, die dingen worden niet veel verkocht. Wat we er ook over denken en wat we er ook over zeggen. Uh, die dingen worden gewoon nog steeds niet in, in, in, interessante, uh, uh, in een interessant volume verkocht. En nee, ja, ik denk dat uh, de Nexus 7, voor, ook voor een hoop mensen die misschien wel in de, in de markt waren voor een 10-inch apparaat. Uh, alsnog een betere propositie is en, en dat mensen dat ook wel in zullen zien. Hè? Ik bedoel. Uh, het, is, het is natuurlijk wel uh, een Nexus device en daarvan hebben we allemaal de hoop. En dat is ook wel een beetje bewezen dat als er updates komen dan zijn ze in ieder geval voor Nexus. Ja. En, en dat is denk ik erg belangrijk. Wat ik overigens uh, nog wel eventjes wil zeggen en, en dat we niet moeten vergeten. Ik, uh, ik snap niet zo goed, Google, doet, uh, we verdienen er niks op en uh, we brengen dat uh, zonder winst op de markt. Nu kan het best zijn dat ze op de Galaxy Nexus telefoon bijvoorbeeld wel een, een marge pakken van bijvoorbeeld vijftientjes of wat dan ook waar ze erop verdienen. Mm -hmm. Maar um, Google is helemaal niet degene die dat zou moeten zeggen wat mij betreft. Want ik snap dan niet waarom Asus het doet, betaalt Google. Ik denk de, dat Asus er vrij weinig mee van doen heeft. De naam staat er wel op, maar Asus heeft gewoon gezegd, oké. Okay. Dit zijn dan onze, uh, onze kosten en onze kosten uh, tussen aanhalingstekens dus gewoon met, met winstmarge voor ASUS zelf. Gewoon dit, heeft het ons, uh, dit is ons product, Hier, daar betaal je voor. Als jullie er dan mee doen, moet je zelf weten. Ja, ja. Ik denk dat ASUS daar uh, weinig onder leidt. Ja, ik denk dat ze daar minder op verdienen dan ASUS ze zelf zouden. Absoluut, de ik denk dat Google heeft het zo weet te drukken dat, dat, dat, dat de marge minimaal is. Maar ik denk niet dat ASUS daar ook op in gaat leveren. Nee, want dat moet goed gemaakt worden in volume. Nou ja, dat is dus even. Maar dat is wel even iets om te beseffen. Want Google net doet net alsof ze zelf die dingen in elkaar geschroefd hebben. Daar hebben ze overigens hadden ze zelf ook Motorola Google, voor kunnen gebruiken. Google Nexus 7. Hè? Dat is gewoon een Aces Nexus 7 eigenlijk. Want dat doen we bij de Samsung Galaxy Nexus toch ook? Of heet dat? Ja, Ik weet het niet goed. Ja, nee, maar dat, is, dat zijn de dingen uh, om te beseffen. Um, USB Audio staat hier op de lijst. Ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Ja, dat uh, was een feature die we eigenlijk bij, bij Jellybean uh, al even moeten bespreken. Uh, oh. Maar die kwam gisteren eigenlijk pas uit, want daar heeft Google eigenlijk niet over gesproken tijdens de presentatie. Um, maar USB Audio is eigenlijk um, ondersteuning voor het streamen van muziek via de USB-poort binnen Android VIP Jellybean. Um, maar niet alleen streamen van muziek. Je kan dus een accessoire aansluiten, een speaker dock. Um, maar dan kun je op je tablet bijvoorbeeld de wekker instellen, op het speaker dock, uh, naar een FM radio zoeken, het volume regelen, je tablet opladen, dus de muziek ook streamen. Je kunt er eigenlijk alles mee doen, je wordt een stuk interactiever wanneer je met een USB aansluiting op een dock aangesloten bent, want alle informatie kan vooruit en achteruit via die USB poort. Dat is een nieuwe feature en dat gaat natuurlijk een hele hoop nieuwe accessoires brengen uh, die middels USB muziek gaan weergeven. Ah, ik dacht eigenlijk wel dat het zou zijn. Want dat, dat, dat is zeg maar hetzelfde als je met een iOS apparaat kan dan, op die manier. Uh, ja, ik denk dat het... Uh, ja, je bedoelt met het de, de dock met de dock aansluit. hoe noem je dat? Met die uh, connector toch? Ja. Ah, ja. Er zijn allerlei docks uh, dat je je iPhone of iPad en, uh, de functionaliteiten overneemt en dat soort dingen. Er zijn zelfs docks uh, waar je je iPad in kan zetten. En dat hij dan de camera gebruikt om te kijken hoe je slaapt. Mm -hmm. En dan stuurt hij je volgens een report van hoe je je hebt bewogen, zeg maar... Maar dat is inderdaad interessant, afhankelijk natuurlijk van het volume Nexus 7 dat er verkocht wordt. Uh, denk je dat daar inderdaad een hoop uh, accessoires voor gaan komen? Maar die, die functie komt overigens gewoon ook voor alle andere tablets beschikbaar hoor, dus die een update krijgen. Ja, ja, precies, maar die zijn er nu nog niet zo. Dus uh, dan moeten we nog maar eens zien of die, uh, of die voor keyline pijn uh, worden doorgevoerd. Uh, als de laatste jaren een indicatie is, dan niet. Nee, ja goed, ik heb het natuurlijk ook al een stukje over geschreven van welke tablets gaan de update krijgen en wanneer. Um, welke tablets, ja dat doen alle fabrikanten nog heel geheimzinnig over. Samsung komt weer met een algemene reactie van als het kan, als het ons niet te veel kost. En, en Samsung als het moet echt de back toelaat, toelaat, toelaat, Dan krijg je waarschijnlijk een update, kortom. Uh, we zien wel. Asus is eigenlijk de enige die gezegd heeft van ja, wij willen gewoon weer als eerste zijn. en We gaan gewoon eigenlijk, uh, dat zeggen ze niet letterlijk, maar we gaan ons al, al onze... Uh, Tablets eigenlijk gewoon voorzien van Android 4.1. En dat geloof ik ook eigenlijk gelijk. gelijk. Dat, ja, ik ook. Asus is daar wel in, uh, wel in te vertrouwen. Of het daarna ook werkt, die tablet. Dat is altijd nog maar een vraag. Maar uh, <laughs> ze doen in ieder geval hun best. En, ja, nee, dat ben ik met meteen. En uh, wanneer die dan update dan uitgerold wordt, uh, dat is nog onduidelijk. Google zegt vanaf juli, half juli gaan we uh, dus de Nexus 7 lanceren. Dat zou de eerste tablet zijn met Android 4.1. En de Motorola Zoom zou... Uh, de eerste tablet zijn die de update krijgt. En dat zou dan gaan om de Amerikaanse Zoom, want daar heeft Google een nauwere relatie mee dan de internationale Zoom. Dat is, dat is weer een aparte afdeling blijkbaar. Um, maar um, Carphone Warehouse, dat is een, een winkel in de UK, die heeft een persbericht de deur uitgedaan van um, koop bij ons de, Galaxy, of de, de Google Nexus 7 tablet, want dan krijg je vier maanden exclusief Android 4.1 Jelly Bean. Dat houdt dus in dat er de komende vier maanden vanaf half juli geen Android 4.1 updates uitgerold worden. Binnen de UK in ieder geval en ik verwacht dan ook binnen Europa. Dat zou dat... echt een fucking schande zijn als dat de tactiek is <coughs> om op daarop te proberen die Nexus te sturen. Nou ik denk niet dat het per se Googles tactiek is, maar dat dat, dat wel een, uh, een, uh, een statement is geweest van Google richting retailers van oké okay, je mag hem verkopen en... en uh, Tussen neus en door is er gezegd, ja, hij heeft toch vier maanden exclusiviteit, want het duurt gewoon wat langer om die update uit te rollen. Maar kijk even terug naar Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Werd er binnen vier maanden na de lancering een update uitgerold? Nee, toch? Dus we gaan eigenlijk geen verandering zien wat dat betreft. Nou, dat zou ik echt heel jammer vinden. Ja, maar goed. Het... En daarbij dan zou ik echt het geduld een keer beginnen op te raken. En ik hoop ik, in ieder geval hoop, ik kan me goed voorstellen dat er bij een hoop andere mensen... die wel hun eigen geld hebben uitgegeven aan een Android-tablet hetzelfde geld. Ja. Ook, ook, ook die tendens wordt steeds duidelijker op jouw website uh, in comments. Ja. Uh, de comments. De onvrede groeit. hè. En, en zelfs als er updates zijn uh, en dan de, de beperkte... Uh, ...functionaliteit die er dan overhoudt van zo'n tablet... Uh, uh, ...of het nou over Google of niet Google devices gaat... Um, ...het begint erg te schuren aan verschillende kanten. Het begint een beetje naar te worden. En laten we niet vergeten... Uh, ...we krijgen ook Windows 8, hè, ...die eventueel ja. interessant kan worden. Dus, nou ja, goed. Uh, interessant. Uh, we gaan het volgen natuurlijk. En, en we zijn erg benieuwd. Uh, heel belangrijk wat mij betreft om te zeggen is dat... De Nexus 7, eigenlijk de enige tablet is op dit moment waar ik uh, überhaupt zou van willen overwegen om geld eraan uit te geven. Okay. Nou, ik heb nog steeds de Galaxy Note 10, 10, in op mijn staan. Ik ook, maar die uh, hebben we acht maanden geleden voor het eerst over gehoord. En dat begint me nu ook ondertussen wel even een beetje in mijn strot uit te komen. Plus, ik zou geen Samsung willen kopen uh, vanwege hun ja. puur schandalige ondersteuning. Ja, daar heb je wel een punt. Dus, hè? dus zo, zo, zo hebben we allemaal wat. Um, de Nexus Q. Ja. Ik denk dat, we, um, dat ik jou de kans geef om heel even uit te leggen wat het is. En daarna ga ik roepen dat het Dead on Arrival is. Dat het nooit wat gaat worden. En dat het eigenlijk niet eens interessant is om daar langer dan drie minuten over te hebben. Dus je okay. hebt 2,5 minuten. 2,5, ik heb mijn 30 seconden <laughs> nodig Nexus Q, okay, Nexus Q is een compacte media streamer. Houd in. Um, het is eigenlijk... Uh, geen losstaande mediastreamer, heeft geen eigen UI, geen user interface... moet altijd verbonden worden met aan enerzijds het internet, wifi dus... en uh, anderzijds een Android of meerdere Android apparaten... in de zin van smartphones of tablets. Vervolgens kun je je media middels de Nexus Q richting je tv of speakers streamen. Maar de Nexus Q maakt niet gebruik van fysieke media op je tablet of smartphone... Of media die op het apparaat zelf staan. Nee, die streamt alles vanuit de uh, Google Play Store cloud. Dus alles komt van de Play Store en gaat naar je televisie of naar je speakers. Dat is eigenlijk het enige apparaat wat het is. Nou, Met dan de extra functionaliteit dat je ook YouTube video's kan streamen richting je tv. Maar dat is eigenlijk het. Een media streamer die het vanuit de cloud haalt. <laughs> Als we, als, we, als we titels hadden voor de show, dan hadden we, that's eigenlijk it te moeten, moeten kiezen als, als titel. <laughs> that's it, ja. Yeah. Uh, nee, I like it. Um, nee, Nexus Q, dat is vanaf, vanaf moment 1 is dat een, een enorme mislukking. Het is een, een, een, een, een meer beperkte ding dan de Apple TV, voor drie keer ze van geld. 2,99, ja. Ja, dus een Apple TV kost 100 euro of 100 dollar en een ding 3,99. 2,99. Uh, het, concurreert, of 299 sorry. Uh, het concurreert tegen hun eigen uh, Google TV kastjes. Want er zit geen Google TV functionaliteit in dat ding. Dat mm -hmm. is precies wat je zegt. Hè? Het is een soort losstaande uh, losstaand kastje... Um, en je kan dus niet bijvoorbeeld Netflix of Amazon Movie, Movie Player... of als je zelf uh, filmpjes hebt gemaakt of uh, gedownload op je tablet... kan je dat niet airplayen, of in ieder geval het equivalent van Android Airplay... wat dus wel op, uh, op iOS kan, kan. kan je dus niet gebruiken. Nee, het is echt gebaseerd op Play Store content, ja. Geen DLNA-achtige functionaliteiten. Maar, en, maar dat, dat, Google zet wel in, want er zit een USB-aansluiting op... met de bedoeling dat developers het gaan hacken tussen aanhalingstekens en meer functionaliteit gaan toevoegen dat is de bedoeling oké, okay, dus we kunnen nog een slag om de arm halen of vind je daar ook weer niks van? ja, nee, daar vind ik eigenlijk niks van. Ik snap wel dat ze dat bedoelen met hacken. En ik denk ook dat die 6.000 luiden die dus zo'n ding gratis hebben gekregen... ...om ook best willen gaan proberen te hacken en wat ermee gaan proberen. Maar over een paar maanden blijkt dat niemand anders zo dom is... ...om 300 euro of 300 dollar aan zo'n ding uit te geven waar je niks mee kan. Dan kan je echt beter een, een, een, een Google TV, een, een Boxybox en een uh, DLNA-stick van, van Samsung kopen. Ja. Dan ben je nog goedkoper uit lopt, en dan heb je 80.000 keer veel meer mogelijkheden. Lopt. Dus over een paar maanden zien die developers die het zouden gaan hacken... ...zien dat er geen markt dit voor dat ding, weet je wel. Dus zijn er, dus er echt dus fantastische dat... dingen mee gedaan kunnen worden, en die dan ook beschikbaar gesteld worden via de Play Store zo. Ja, we dus stel je zullen... Dus... een Nexus Q DLNA app, je krijgt een Nexus Q uh, Airplay streaming app, weet ik veel wat, dat er echt wat meer functies ontstaan. Maar wat ik, wat ik nog mooier vond om te zien, en dat was vooral bij Amerikaanse websites en Google zelf, een heel sterk, selling, uniek selling point wat ze gebruikt is, dit ding... ...is gemaakt, wordt gemaakt... ...in de VS. En ik denk dat... ...toch denk ik dat Amerikanen daar heel gevoelig voor zijn. Denk ik ook, dat denk ik ook. Maar ook Amerikanen hebben een economische crisis. Dus ja. hoewel ze het leuk vinden... ...denk ik niet dat het heel veel invloed gaat hebben. Maar ze krijgen er positieve pers van. Dat geloof ik sowieso. Precies. Maar ik denk toch dat dat, dat wel de, de verkoper... ...een steuntje in de rug geeft. Ja. Uh, mark my words. Over een paar maanden... horen we helemaal niks meer over. En alleen maar... Uh, ...dingen als in van, nou ah, dat ding wordt uitverkocht ...en ik zie dat niet eens in Nederland verschijnen ooit. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik snap er echt helemaal niks van uh, waarom ze dit uh, zo hebben gedaan. Uh, en, echt een, een <coughs> totaal non-product. Non ja, ze dus, zijn uh, natuurlijk al ...er gaan al lange geruchten van... ...Google wil de huiskamer overnemen... En in de zin van uh, home theater, home cinema... ...daar willen ze zich in gaan mengen. Ze, willen een, ze wilden een apparaat ontwikkelen... ...dat een beetje het, het centrum wordt van je, van je thuisnetwerk... ...van je media... ...en uh, daar ging heel veel geruchten over... Hè? Een, ...een Google Home Cinema systeem... ...met allerlei functionaliteiten... ...maar daar is dus blijkbaar dit uitgekomen... ...maar het valt mij ook tegen... ...want qua functionaliteiten... ...om echt een middelpunt te zijn... ...zitten er zoveel beperkingen aan... ...qua content en qua apparatuur... ...en qua software ondersteuning... ...ja, dat, dat is niet voor iedereen dat interessant... ...is horrible, wordt niks... Uh, ...maar goed... Hè, we, zullen, we, ...we zullen het weer eens... Uh, ...in de gaten houden... Um, ja, God, wat zijn er nog meer van dingen uit Google I.O. gekomen. <kijst> er was zo'n zo zo uh, presentatie van de Google Classes, wat best wel tof was... ...maar waar uiteindelijk helemaal niks is gezegd... ...want dat ding kan foto's en video's maken... ...en dat is op 30 oh, uh, manieren ja. uh, uh, is dat laten zien. Maar we hebben niks gezien verder uh, van, van de dingen tijdens die presentatie. De dag daarna is er wat meer informatie naar buiten gekomen... ...dat je dat moet kop koppelen aan je smartphone en dat soort dingen... Uh, is een leuk project, maar dat, uh, dat is echt nog wel toekomstmuziek. Ja, wat, wat mij opviel, want ik heb natuurlijk de presentatie gezien. En, en ook dat ze uit, uit, uit, uit, vliegt, uit de Zeppelin sprongen met, met die glazen op. Dat was natuurlijk allemaal leuk en aardig. Maar wat, wat het als mij, op mij overkwam was. een webcam op afstand. Ja, is het inderdaad ook. Het is dat gewoon set. een GoPro in een bril. Dat zit eigenlijk. Ja, tot nu toe lijkt het er wel op. Het uh, was lang niet zo interessant als, uh, ja. als die eerste reclame zeg maar, die ervoor werd gemaakt, weet je wel. Wat ook scary as fuck was. Maar dat je over straat loopt en dat je dan uh, dingen ziet van... hé, hey, je bent bij de bakker en dat soort dingen. Ja. Maar goed, uh, ook dat, uh, wat ik zeg, is toekomstmuziek. Andere dingetjes die naar buiten zijn gekomen is uh, browser voor iOS. Ja. En maar ja, ja, ja, I like it. En uh, ik baal ervan dat uh, Apple uh, van die retard zijn die mij niet toestaan om een, uh, om een uh, browser te kiezen. Ja. Want dat maakt gewoon dat het niet mijn standaard browser wordt. Want uh, weet je wat het is... Uh, uh, ...hoewel ik best wel graag Chrome zou willen gebruiken... ...want ik ben fan van Chrome... ...daar zitten mijn bookmarks en mijn, mijn, mijn handeltjes allemaal in... ...en dat soort dingen hè. ...dus laat, laat het duidelijk zijn dat ik graag Chrome zou gebruiken... Mm -hmm. um, is de Safari-ervaring op, op, op iOS helemaal niet slecht? Nee. Sterker nog, is het is de beste ervaring tot nu toe die je kan hebben op een tablet. Dus ik heb niet echt goede reden om te switchen. En zeker niet als ik daar extra door voor moet springen. Want het is niet mijn standaard browser. Dus als, ik, ja, als jij mij een linkje stuurt in Skype of op e-mail of wat dan ook. Verhagen, ja. Kom ik in safari terecht. Dus, dus dat, dat, dat uh, wordt op dat, dit moment denk ik nog beperkt, vooral door het gebrek aan uh, standaard browser kiezen. Dus wie weet. Uh, um, ik wil... Komt daar verandering in in IOS 6 of zo? Ik wil het niet meer over of browser. Zou, <laughs> of zou een van de weinige redenen zijn om voor mij om uh, toch een keer een jailbreak te overwegen. Hey, wat zeg je nou? Een jailbreak, jij. Uh, oe, zo, zo, ik, ik, had, ik had de eerste iPhone en zo had ik ook jailbreaks uh, op en ik heb heel veel jailbreaks gehad. Alleen uh, op een gegeven moment, uh, vanaf iOS 3 of 4, 4 denk ik, was er gewoon geen goede reden meer om te jailbreken voor mij. Dus uh, kijk, als er op een gegeven moment weer een reden is, dan is er weer een reden. En dan ga je opnieuw de overweging maken. Ja. Goed, ander um, Apple, Google News. De Nexus en de Galaxy Tab zijn verboden. Wil je het daarover hebben? Vraagteken. Oh, ja. hmm. Ik zou het doc niet volgende keer niet meer voorlezen. Uh, nou ja, daar wil ik het eigenlijk niet echt over hebben. Nee. Ik wil er één ding over zeggen. Dat ik het gewoon echt, echt helemaal zat ben. Waarom moet Apple nou weer achter die... U hoeft er op te geven. Waarom moet Apple nou weer achter die Nexus aan? Wat is dit nou weer voor ja. onzin? Ik ga toch echt even op je lauwe reet zitten... met je, met je, met je klerenkast nou, voor geld... Heb... en uh, doe gewoon je eigen ding. Ja, dat, daar ben ik het dus in principe uh, moreel gezien <laughs> mee eens... Aber, uh, weet je wat het is? Uh, ik vind het ook allemaal onzin, hoor, en allemaal gezeik. Aan de andere kant, je bent als zo'n groot bedrijf, hè? Of het nou Google Nexus, Motorola, Samsung of, of Yahoo tegen Facebook en dat soort dingen. Je, je leeft in, de, in, de, in, de, in, een, in een zakelijke omgeving. Je doet je zaken en je, en je business run je uh, binnen de regels die er zijn... En als jij niet alle regels in, in zoverre gebruikt en in, in, in je binnen die ruimte beweegt om alle grootste voordeel te krijgen, dan doet je concurrent het. En het is niet zo dat uh, Android-fabrikanten niet Apple aanklagen. Dus dat gaat heen en weer en ja. dat is gewoon een vervelende visue, uh, visueuze cirkel waar wij als, als buitenstaander niks anders aan kunnen doen dan ons aan ergeren, want het is ergerlijk. Niet alleen als buitenstander, dus, is... hè? want de rechter had laatst ook gezegd in Amerika volgens mij, van jongens, we zijn je toch helemaal mee bezig, houden we eens een keer mee op met die onrein? Ja, dat is twee keer gebeurd, <coughs> maar bij de, bij de ene keer was het ook met twee dagen werd het weer teruggetrokken. Dus dat zijn onduidelijkheden. En, en nogmaals, ik begrijp wel dat het als uh, buitenstaander irritant is en dat het ook als rechter is die tijd eraan zit te voldoen om naar die Mogolen te luisteren. Ja. Aan de andere kant moeten we gewoon niet vergeten uh, dat zowel Google, zowel Apple, zoals Samsung, gewoon eigenlijk niet anders kunnen dan dat. En Google kan schijnheilig doen met hun, met hun verhalen over van wij zouden dat niet doen. Maar die hebben ook 12 miljard betaald voor Motorola alleen maar om patenten te halen. En ook nog om andere, uh, hebben ook voor andere acquisities gedaan voor de patenten. En juist door daar mee te doen, uh, doe je gewoon mee aan die nucleaire wapenwetloop. En zo so, so is die situatie nu, totdat dat systeem fundamenteel verandert moeten we er gewoon niet te vaak over hebben. We kunnen updates geven van dit is, dit, is, dit is verboden, dit is verboden... deze hebben gezeik, dit hebben gezeik. Maar om het te veroordelen, heeft weinig zin... want de keuze begrijp ik wel. Ja, ja. maar goed, om dan gelijk de eerste, even, de eerste update te doen... het is heel heel groot toeval, daarin van. Ik zie in één keer een tweet voorbij komen van GSM Dome... Breaking. Android infringes on 11 patents belonging to Apple and Microsoft... Ja. Dus daar gaan we weer. Ja, en wat ik zeg... Zo gaan die dingen als, als, als Apple en Microsoft in dit geval... Niet, uh, niet gebruik maken van dit soort uh, wapens in hun arsenaal. Dan doen, doen de anderen het. Ja, het is ook een kwestie van wie begint. Het, het is een cirkel, hè, het is een visuele cirkel, cirkel. Ja, maar wie begint. Dat is, ge dat, dat is begonnen uh, toen Xerox. Uh, of toen Apple het uh, grafische UI van Xerox begon te kopiëren. Of wat dan ook. Dat is, dat is al 30 jaar zo, 40 jaar zo. En ja, je kan daar heel moeilijk over blijven doen. Daar moet fundamenteel iets veranderen tuurlijk, in dat uh, patentiesysteem. En tot die tijd uh, is het. Uh, het is niet persoonlijk, het is business hè? Zo gaan die dingen, denk ik. De nieuwe live Ja, er is een nieuwe live-tab. Sinds maandag, sinds eergisteren. Dus ren nu naar de winkel als je een live-tab wil. Want er is een nieuwe versie gelanceerd door onze vrienden van Medion en de Aldi. We hadden natuurlijk de live-tab P9514 afgelopen maand, de maand daarvoor, de maand daarvoor bij de Aldi liggen. Dat was 399 euro. Laatste maand 379 euro. Maar er is een goedkopere versie. 9,7 inch IPS display. 1024,768 pixels. Uh, 16 gigabyte RAM-geheugen. Camera aan de voorzijde. Wifi only. Uh, 299 euro. Uh, ik zou mijn geld bewaren voor Nexus 7. Ja, maar ik vind dat, ik vind dat altijd nog lastig te zeggen omdat je hem nog niet in Nederland kan kopen. Maar eh, het, is, het is uh, lijkt geen verkeerde combinatie. En, en dat zeg ik vooral omdat het een Lenovo tablet is. Mag ik eigenlijk niet zeggen, heb ik eigenlijk ook niet gezegd. Ik krijg daar steeds mailtjes van, van Medium. Dat is niet waar, dat is niet waar. Maar uh, <laughs> het is gewoon als twee druppels water uh, lijken die dingen op elkaar. En, uh, qua intern en uh, extern uh, dingen. Maar Lenovo is wel uh, een fabrikant die goede kwaliteit biedt. Um, dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Um, dus 299 euro leuke tablet bij de Aldi. Nu dus ga kijken als je, als je, iets, als je een leuke tablet zoekt. En je is, het, is het een Google device? Ja, dat sowieso. En uh, wordt redelijk uh, vol mege, uh, Hoe noem je dat? Uitgebreid geleverd met een aantal applicaties die handig zijn. Dus uh, het lijkt een betere. Uh, als je geen 3G zoekt, hè, geen 3G module, wat die eerste luistert wel had, lijkt dit een betere combinatie. Uh, ook qua software, hardware. Uh, en hopelijk is dit model wel stabiel met Android 4.0 Ice Cream Sandwich, want de update voor de laatste live-tap was een hel. Er is nog steeds een hel, en Medium zegt eraan te werken. Aha, ja, oké. Okay. Maar um, interessanter dan ik dacht, maar wat je zegt: um, als je eenmaal zo'n ding hebt gekocht, moet je, moet je niet aan die software-update zitten, want dan kan je het wel vergeten. Blijkbaar uh, echt Hoe, Hoeveel reacties zijn er? 4000 of zo van mensen die echt helemaal in paniek zijn. Oh, maar verdomme, precies. Dus vo de voorraad staan er vol mee. Ja. Op androidworld.nl uh, staat het hele forum er vol mee. En toen plaatste ik een artikel. Nou goed, ik ben niet de website waar je als als als je problemen hebt op gaat reageren en, en hele discussies gaat starten. Maar ja, ik krijg toch al staan er van mij 70, 80 reacties nu al van. Uh, ik weet niet meer waar ik heen je moet, het uh, merendeel daarvan. Mijn tablet doet het niet meer of start niet meer op. En dan zijn er allemaal weer omwegen voor. Hè? Je, je, je wifi resetten en dan je tablet opstarten met drie knoppen inhouden. En allemaal dat soort dingen. En dan werkt het weer half. Ja, dat is allemaal leuk en Maar zo mag het natuurlijk toch gewoon niet werken. nee zo is dat. Oké, okay, ja. Yeah. Oh wel. Dus. <laughs> ja, ik kan je er ook niet zoveel aan toevoegen. Um, het blijft een probleem. Precies. En jij bent uh, op vakantie geweest, uh, een, een dagje erop uit geweest. Oh ja, ja, ja. ja. Ik, had, uh, op werkbezoek? ik had mijn bammetjes ingepakt bammetje in mijn rugzak en uh, ben, ben, ben richting Schagen getogen. Mm. Uh, nou ja, leuk. Uh, er is zo'n Nederlands bedrijf, Miniot heet dat, en die, die zit in Noord-Holland. en uh, Die maken houten accessoires voor iOS-apparaten. Mm -hmm. En uh, ...fascinerende producten gewoon, hè? volledig van hout gemaakt... Uh, ...al dan niet uit één stuk hout gesneden en dat soort dingen. En uh, God, uh, wij hadden al een tijdje eerder uh, geprobeerd kon in contact te komen met de mensen... ...maar kennelijk hebben ze nummerherkenning en herkenden ze jou... ...dat ze nou, nou die bedrijven uh, er ik niks mee te maken hebben. Dus dacht ik van nou, dan trek ik de stoute schoenen wel eens aan... ...en dan vraag ik van, hé, uh, hey, mag ik eens langskomen en uh, eens kijken bij jullie producten... ...en hartstikke leuk. Nou ja, nou, goed, leuk contact met die mensen en uh, dus ik ben daar vorige week heen gegaan... En ja het, is gewoon, ja, het is een filmpje op je website te vinden met de review van de Miniot MK2-koffer of Mark2-koffer. Uh, daar zie je ook wat beelden van, van Miniot uh, binnen, zeg maar, uh, van het productieproces. Maar in het algemeen is het gewoon erg, uh, een erg charmant bedrijfje, een leuk familiebedrijf. Zit in een oude burgemeesterswoning en het ruikt daar heerlijk naar houtbewerking, want hè, ze werken met hout. En het wordt allemaal binnen huis gemaakt en ontwikkeld, dus ontworpen door de man zelf, zeg maar... Uh, en, en ja, het is verbazingwekkend veel, veel innovatie en techniek in die, in, in, in die, in die spulletjes veranderd. Dus het is wel fascinerend om eens een keer op bezoek te kunnen. En uh, ze hebben me een, uh, een review-model meegegeven van uh, een Mark II cover. En uh, die staat dus nu. Uh, uh, ...in giveaway op de giveaway op de website... ...en uh, je kan de, de review lezen en het filmpje bekijken. En als je kijkt en als je het leuk vindt... ...laat dan eventjes een reactie achter... ...of een uh, hoe noem je dat? duimpje omhoog... ...of subscribe naar onze YouTube-playlist. Ik heb begrepen dat wij daar een beetje te weinig om vragen... Uh, ...terwijl mensen daar helemaal niet te beroerd voor zijn. Maar het geeft ons natuurlijk een leuke indicatie... ...of jullie uh, het, het harde werk van, dat wij in die filmpjes steken... ...op prijs stellen. Ja, en uh, Quanta Costa ja 90 euro om de mij om de bij want, uh, want je hebt natuurlijk uh, als je houten koffers ziet dan ga je al gauw in de 100 euro's denken Honderd, ja euro's. Het, uh, het is niet uh, super goedkoop het is uh, twee tientjes duurder dan een leren smart koffer ja. het is uh, ook twee keer zo chic ja absoluut en uh, ja god uh, het, is, het is niet goedkoop en het is niet voor iedereen natuurlijk uh, laten we wel wezen uh, maar dat maakt niet uh, dat het uh, een minder mooi product is, natuurlijk. Uh, maar het is zeker niet de goedkoopste uh, cover die je kan kopen in voor je iPad. Nee, maar goed, ik vind... Uh, um... Accessoires eh, de, de worden soms misschien een beetje onderschat of zo. Maar dat, dat, dat, dat maakt je tablet wel af. Of je ook je smartphone of weet ik wat, je laptop. Daar wil je toch wel een coole koffer bij hebben waar je mee rond kan lopen. Of, ja, dat, uh, dat is uh, ook belangrijk. Precies wat je, wat je zegt, hè. Uh, je, je weet dat ik uh, een heleboel reviews al heb gedaan. Maar ook zelf regelmatig munten tegen het internet aansmijt. Van hé, hey, geef me een accessoire, want uh, dat lijkt me mm. wat. Die accessoires die ik koop, die zijn functionaliteit ver, ver, verbredend, zeg maar, van een tablet. Ja. Uh, het feit dat ik een backcover heb en een, en een, een, een Apple smartcoffer, is niet omdat ik uh, bang ben voor die paar krasjes. Ik vind het jammer hoor, want er zitten alweer een heleboel krassen op mijn ding. Maar op een gegeven moment stel, zet je, je daar overheen en maakt het allemaal niet zoveel uit, want het is een gebruikersapparaat, zeg maar. Maar het houdt lekker er vast. Je krijgt standposities. Een microfoontje zoals de iRick mic verbetert je audiokwaliteit als je inderdaad wel eens filmpjes met dat ding maakt. Zo zijn die accessoires, die vullen een belangrijke rol in het, in het ecosysteem als in je iPad breder inzetbaar maken. Je hebt ze van keukenkastjes tot radiowekkers die je in de gaten houden hoe je slaapt. Ik bedoel, je kan het zo gek niet bedenken en die dingen zijn er. En dat is voor mij ook nog steeds een van de redenen waarom het uh, iOS-ecosysteem uh, in interessante blijft uh, als extra reden, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Hey, uh, ben jij een tablet-expert? <laughs> uh, ja, maar... Oké, okay, wat vind jij van de ASUS 700 versus de A700? Uh, vind ik, uh, daar baseer ik mijn mening even op wat de andere experts zeggen. <laughs> want die heb ik zelf nog niet, niet uh, uitvoerig kunnen bekijken. Ja, de titel in onze a ASUS TF700 versus Iconia Tab A700. Wat zeggen de experts? Ja. De internationale experts, dat eigenlijk ik niet zeggen. Um, want uh, ja, eigenlijk de, nou, de TF700, de Transformer Pad Infinity TF700, zoals dat ding voluit heet, verschijnt... Uh... Ja, is eigenlijk al in Nederland verschenen. Want de mediamarkt in Breda en in. in was het ten Helder of zo? Verkoopt hem al online, kun je hem bij Complet al krijgen. bij computerland. Dus hij is er zo goed als uh, al verschenen in Nederland. A700 is er inmiddels ook alweer twee weken in Nederland te krijgen. En dat zijn eigenlijk de twee high-end tablets van de twee fabrikanten, Asus en Acer. Uh, wat hebben ze uh, overeen? Wat komt overeen? Quad-core tech 3-processor. NVIDIA, wel met een verschillende kloksnelheid. Klok uh, TF700 heeft een hogere kloksnelheid dan de A700. En een Full HD display 1920 bij, 1080, nee, bij 1200 pixels. Dus dat zijn eigenlijk uh, momenteel nog de enige Full HD Android tablets. Dus gaan veel mensen uh, op zoek naar de overeenkomsten en de verschillen. En uh, die heb ik gisteren even uh, onder elkaar, naast elkaar gezet. Van Wat is nou de betere tablet van de twee? Want er zit natuurlijk ook een prijsverschil in en een uh, verschil in mogelijkheden. De TF700 kun je natuurlijk uitbreiden met een keyboard dock, datgene waar Asus Transformer tablets onbekend staan. Die functionaliteit heeft de A700 in eerste instantie niet. Natuurlijk kun je er wel een, een los uh, keyboard op aansluiten of een Bluetooth keyboard of wat dan ook. Maar het is geen transformer. Daarbij is de A700 wel uh, 100 euro goedkoper dan de TF700. Maar krijg je daar 92 gigabyte bij en de TF764 gigabyte. Alles bij elkaar genomen. Uh, wat de experts van vinden internationaal. Is dat de TF700 momenteel toch de betere keuze is. En de betere keuze omdat het scherm helderder is. IPS display wat de, wat de A700 van deze niet heeft. super IPS. Super IPS plus inderdaad. Plus zelfs. Oh super IPS plus. <laughs> super uh, IPS plus ultra Precies. Pintjes. Dus die helderheid ligt hoger. En de kijkhoeken zijn breder, dus het display is beter, de resolutie is hetzelfde, scherp is dus hetzelfde. Daarbij is het tablet stabieler en sneller, sneller door je hogere kloksnelheid. Stabieler is de hardware-software combinatie, schijnt beter te werken. En de Acer <laughs> heeft nogal wat uh, bugs en crashes en lags. En schijnt ook warmer te worden, een stuk warmer aan de rechterzijde. Uh, wat ook niet geheel fijn is uh, natuurlijk. Dus de meeste experts komen toch op de TF700 uit. Als je budget wat ruimer uh, is, dan uh, lijkt dat de beste keuze te zijn. Wat ik ook wel opvallend vond en wat nog steeds een probleem is en ik niet snap dat fabrikanten dat niet kunnen oplossen, is backlight bleeding. En uh, daar heb jij mee gemaakt met je transformer. Ik weet niet of je de nieuwe transformer 300 van binnen hebt. Nee hoor, ik wacht op de derde transformer <laughs> Die om Die zal ook wel backlight uh, bleeding hebben, kans is groot. Ja, uh, we zullen uh, zien. Maar dat, zowel de Transformer 700 als de Acer-ikon die je A700... wordt vaak gesproken over backlight being. Dat is dus zeg maar uh, wit. Uh, hoe noem je dat? Omschrijf het eens. Ja, kijk. Uh, uh, dus aan, onder de bezel, hè, onder die, die zwarte rand, zitten er lichtjes. En die schijnen zeg maar in een soort uh, mesje, Dus gekruist uh, uh, over, over de achterkant van het scherm heen. Uh, dat zou in principe een beetje naar beneden moeten wijzen... zodat die. ...op de achterkant van, van, van, van je LCD-scherm reflecteert. Als die, als die lampjes, uh, heel simpel hoor, een beetje je piano een beetje te ver naar boven staan... ...dan zie je dus het gele, de gele waas van het licht zie je op het scherm uh, schijnen aan de voorkant. Dus dat betekent dat als je donkere uh, achtergronden hebt... ...wat bijvoorbeeld in Android niet heel bijzonder is, namelijk alle menu-items en dat soort dingen... Ja. Uh, dan zie je daar dus een, een, een, een kleur, uh, een verkleuring. Ja, licht, licht grijs of, of licht geel. Of, uh... Meestal geel. Je ziet in ieder geval een, een plek wat zwart zou moeten zijn. Uh, is, ver, is verlicht. Zo kun je het eigenlijk simpel zeggen. Is verlicht. waardoor Kijk, en het grijs een beetje wordt... backlight bleeding. Een beetje backlight bleeding uh, kan haast Precies, niet. Precies, dat heb daarbij. ik op mijn ik iPhone ook al. Duur, ja, maar... alleen uh, er is een verschil tussen een beetje en storend veel. En uh, dat, heb ik, uh, dat heb ik al vaker gezien hoor. De Argos had dat ook. En heel veel fabrikanten hebben dat. Maar dat, dat, dat, ligt, dat ligt verder terug in het productieproces. Want die fabrikanten kopen in principe gewoon een display in. En, en daarvoor gaat het natuurlijk al fout. Want daar wordt dat in elkaar gezet. En uh, dat, dat, dat, uh, die techniek om dat in elkaar te zetten... Zorgt er blijkbaar voor dat het ene display er wel last van heeft, het andere display niet. Het, het, daar zit nog te veel uh, speling in. Wat, en dat moet gewoon opgelost worden. Want een, een tablet met backlight bleeding, als je het hebt en het is storend, stuur je tablet terug meteen. Want het, dat mag gewoon niet kunnen. Ja, en nogmaals, een klein beetje wel, niet te veel. Oké, okay, nou, dat was hem weer voor deze week. Uh, misschien is het leuk om over te hebben uh, nog eventjes als in uh, een tablets magazine update. Uh, we doen regelmatig dus filmpjes maken, Apple-accessoire-reviews, Android uh, Apple uh, tablet-reviews, uh, Android-tablet-reviews van alles. En uh, we overwegen om ook een serie te starten met Apple-reviews. Ja. Uh, laat weten wat je van dat idee vindt. Waarschijnlijk ga ik proberen vandaag nog een... Eerste versie van, van uh, de reviews te gaan maken die ik ga doen. Uh, jij gaat vooral de Android tablets doen volgens mij. Ja, dat is wel, uh, wel de bedoeling. Uh, ik, wacht, ik wacht op mijn tablet. Ja, en dan ga ik de, uh, de iOS tablets of de iOS-apps proberen te doen. Uh, daar moet nog een heleboel in geleerd en getest en, ge en geschoven en. Eh, eh, en gedaan worden eigenlijk net hetzelfde wat we hebben gedaan in, uh, in de app uh, of in de tablet reviews. Daar is het uh, niveau de laatste tijd natuurlijk ook redelijk van gestegen. En we willen hetzelfde gaan doen voor app reviews, Dus laat weten uh, welke apps je graag wil zien, wat je graag in zo'n reviewtje terug zou zien. En uh, nogmaals, laat reacties achter. Uh, als je iets leuk vindt, laat het dan ook eventjes weten aan ons door de, op zo'n knopje te drukken. Dat geldt voor zowel de, de tablet reviews als de accessoire reviews. Dat geeft ons een betere indicatie van, goh, um, is het de, de, ja, een beetje gekscherend, of in ieder geval een beetje kort door de bocht, maar is het de moeite waard? Want die dingen die verschijnen niet automatisch op je beeldscherm. Daar zit meestal. Al nog redelijk wat werk. Er gaat het. wel een paar uurtjes uh, in zitten. Ja, ja doorgaans wel. Dus, uh, nou goed, dat is het dus een beetje voor deze week. Um, laat een uh, review achter van deze podcast in iTunes natuurlijk. Ook daar doe je ons een groot plezier mee. Als je negatief bent, dan hoeft het niet hoor. Dan, alleen als je leuke reviews hebt. Uh, een uh, uh, uh, hele andere uh, vraag heeft te storen. Maar uh, als je, als je uh, de podcast-app, de nieuwe app van Apple, als je uh -huh. die op je uh, iPhone of iPad hebt staan, moet je dan ook nog uh, geabonneerd zijn in iTunes of gaat het anders? Je moet uh, abonneren op het device zelf. Oké, okay, maar dat werkt via iTunes nog steeds. Dus niet het is niet aparts of zo? Nee, nee het, is gewoon, uh, het is gewoon binnen de app op je iOS, iPhone of iPad moet je een abonnement nemen. Als je bijvoorbeeld op je computer al een abonnement hebt, wil dat niet zeggen dat die automatisch ook op je, op je iPad is. Oké, okay, dus download op. de podcast app en zet onze podcast erin. Zo is dat. Oké, okay. nou, was zo gezellig. Nou. Adios. Adios. Ah, hè